Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen burgemeesters willen meer actie zien tegen de georganiseerde misdaad. Ze hebben een brief geschreven aan het kabinet en willen dat er meer geld wordt uitgetrokken. Bijvoorbeeld om jongeren van de straat te houden. Burgemeester van Rozendaal is daar helemaal klaar mee. Het probleem uitzicht door racende scheurende auto's met uh, bepaalde jeugd die zich nergens wat van aantrekt. Uh, het zijn vaak jongens, jongens die zich uh, bijzonder aansociaal gedragen, van geen uh, normen, normen weten en mensen daarmee intimideren. En dat bedrukt het veiligheidsgevoel van heel erg veel mensen in onze stad. De burgemeesters willen ook dat softdrugs gelegaliseerd wordt. Het demissionaire kabinet heeft al wel 400 miljoen euro extra aangekondigd voor meer agenten, officieren van justitie en rechters. Van de ruim 2 miljoen sociale huurwoningen in Nederland... zijn er zeker 80.000 matig tot zeer slecht onderhouden. RTL Nieuws heeft cijfers van de inspectie... en zegt dat sommige woningen zelfs rijp voor de sloop zijn. Bewoners hebben last van lekkages en schimmel... rottende kozijnen en gevaarlijke balkons. In een huis in Harderwijk heeft de politie een grote lading zwaar vuurwerk gevonden. Het gebeurde nadat in de keuken van het huis een brandje woedde... De brandweer had het vuur snel onder controle en besloot erna het huis te inspecteren de politie in te schakelen. De bewoner van het huis is opgepakt. En een mega kookvangst in de haven van Rotterdam deze week. Gisternacht werd daar in een container met hout dik 4000 kilo cocaïne gevonden met een waarde van zo'n 300 miljoen euro. De directeur van de douane is best blij. Nou, de champagne wordt niet ontkurkt, maar onze mensen zijn natuurlijk wel heel erg trots wanneer ze een dergelijk resultaat behalen. Uh, en uh, daar staan we ook niet zo lang bij stil, want laat ik, de volgende containers uh, zijn bij weer een aantocht. Volgens het OM is het een van de grootste vondsten ooit in de haven. Het spul is inmiddels vernietigd. Het weer nog, op veel plekken breekt de zon door. Vanmiddag zijn er wel wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. Het wordt 19 tot 22 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vries van de ANWB. Op de A1 wordt langzaam gereden vanuit Amersfoort naar Amsterdam... bij Muiden 6 kilometer file met een kwartier vertraging En 10 minuten vertraging heb je op de N231 vanuit Alphen aan de Rijn... naar Amstelveen bij Schiphol 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lege!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 Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Web nu Zandvoort uit Zandvoort. We leeft de tijd van de leer.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 Voor de orde gewoon aan de stimuli. Kunnen we het middelbare dame? Of komen we in moeilijkheden thuis? Een voor hoe bestaat het? Waterverf, wijt u denkt.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 And it is for me car that, that is no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 Kijk, wie komt er aan? Hendrik Haan, het ook aan de zang. Hendrik, hoe is het gegaan? Had je de kraan open laten staan? Oh, zei Hendrik, het was maar even. Het hele verhaal is zo overdreven. De keukenmat en kiki nat, onverwijld opgedwijld. Zo gebeurt, zo gedaan, <lacht> zei Hendrik Haan. Alle dames gingen vleugelen. Teleurgesteld naar huis terug... Ah, is dat anders? U hoort de muziek van Hattie Blok... samen met Leen Jongenwaard, Carla Lip en Piet Hendricks... met de Hendrik Haan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 Want dan stopt zijn vrouw de slinger onder bed. Tuff, tuff, tuff. Pa wierp zich onder het voertuig en forceerde enkele moeren. Maar riep door eerst je strik recht de buren staan te loeren. Pa vroeg beleefd maar kort of ze de zo niet wil roeren. Hij ging weer in de olie leggen met zijn goede goed. Het kroost verkoosde zich door aan de hendeltjes te knoeien.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 Aan. Maar s'avonds om tien uren is het hart met de pret, want dan stond zijn vrouw wisselinger onder bed. De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 En je bent.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 in dat aards paradijs. Mediterranee, zo blauw, zo blauw. Mediterranee, zo blauw, zo blauw. En met je slanke vier op de water schier. Mediterranee, een glas.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 De schoon how are you? Made it there so blue, so blue. Made it there so blue, so blue. En met je Coca-Cola en je Hela hola made it there Zee. <laughs> Zo blauw, zo blauw een uh, de zee Zo blauw, zo blauw uh, Met je dikke wafels en je blote... <lacht> Ik vroeg om een zoen Aan Germaine Maar weet u of ze doen, zei. Mediteren, nee. mediteren, nee. mediteren, nee. Nee, nee. Nee, nee. En mediteren, nee, nee, nee, nee. En met je zonnebaden en de promenade van de mediteren, nee. Zieven we nee. lokaal zand voor het lokaal omroepen uit de nee.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 Deze dagen voor je klagen en wel duizend dingen vragen. Maar doe niet zo zenuwachtig en hou je indrachtig De gevaren die we ontwaren, zullen Nederland wel sparen. Geen fanatisme, hou oh je optimisme. Elk die zuchtend slaagt, die sticht meer kwaad. Want ons leger waakt en staat paraat. Niets is er wat weer wrijft of brengt, Het hokkie in de keuken zingt. Ratske en bonen, is het soldaten soldatendiner Ratske en bonen, doe daar je maaltje maar mee Vrijheid omstreven, streven, vrijheid van grenzen tot strand Hollandse soldaten leven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 Al het chique, magnifieke, overdreven excentrieke, geaccepteerd in doen en laten, dat haten soldaten, maar het ronde, oergezonde, echt oprecht en onomwonden, flinken en verre is het midden, die symptomen vind je in de kug, in de rats en wonen weer terug. Zeg wat je eet, mijn beste vent, en ik zeg wie en wat je bent. Het soldaten-diner, rats, vlug en bonen, doe daar je maaltje maar mee. Vrij is ons vrijheid van grenzen tot strand, Hollandse soldaten leven.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 Naarmiddeltje vleet. Nu komt me die vent aan zo zo'n aardige meid. Dat wordt een leuke foto. Naar artis, naar artis De rempels gaan naar artis Al met de hele band. Ze hebben apenootjes Komkommers en broodjes De renners gaan naar artis En niet er present. bezend Wim Poppink is de gids in spee. en neemt ons langs de gooien mee En wie er wat te vragen heeft Die antwoord hij beleefd Is iedereen nu klaar? Vooruit dan gaan we maar oh, vip die, vip die, vip die. Wat is dat nu voor een beest? Hij moet ons dat vertellen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 Oh, Vicky, Vicky, Vicky, wat is dat nu voor een beest? Jij moet ons dat vertellen, wat je bent is een aardig diertje en zijn doofnaam is kameel. Oh, maar waarom heeft dat deze zo'n rare kronkel in zijn keel? zeg? Dat is beslist zijn eigen schuld. Maar zie je daar die grote? Wel, zou ik je zeggen want ik denk? Dat is zijn een benzinetank. Ja, ja, ja, ja, ja. Is iedereen voldaan? Ja! Dan zullen we maar gaan. Oh, wij hebben avenootjes, komkommers en broodjes. Vies en bootjes, kokelenkootjes. -ko -ko -ko we gaan weer Wat is dat hier voor een beest? Jij moet ons dat vertellen, wat jij bent hier meer geweest? Dat is een aardig diertje, zoiets noemt men nu een aap. Zeg, stammen wij nu allemaal af van zo'n behaargegraafd? Dat kon wel eens de waarheid zijn. Nou is ie goed, nou wordt ie fijn, dat kun je zo aan tien uur zien. Die krijgt beslist als apenties. <tie> dus is iedereen voldaan, dan zullen we maar gaan.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 Met oh, was ik ma, oh, was ik maar bij moeder thuis gebleven. O, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Niet vergeten met je rode mond je blauwe ogen je haar zo blauwe. Yeah. Levens. my dear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 Geen gebrek. Een liefde voor vrouwen, een whisky en een avontuur. En de zon.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 Het NOS Nieuws van 2 uur.